Eerder vandaag werd gemeld dat de meeste banken morgen weer open zouden gaan... nu er overeenstemming is over een reddingsplan voor Cyprus. Het gevaar voor een bankrun zou daarmee geweken zijn. In Hoogsoeren op de Veluwe heeft een heidebrand gewoed. Een gebied vergelijkbaar met vier à vijf voetbalvelden is getroffen, zegt de brandweer. Die rukte met groot materieel uit, 90 brandweermensen en 12 blusauto's werden ingezet. Gisteravond brak ook al een brandje uit in het heidegebied. Of er branden zijn aangestoken is niet bekend. Volgens de brandweer is het niet ongewoon dat er in deze tijd van het jaar heidebranden voorkomen. De Russische zakenman Boris Berezovski is gestorven na ophanging. Dat zegt de Britse politie na autopsie op het lichaam. De schatrijke Berezovski werd zaterdag door een medewerker dood aangetroffen in zijn huis in het graafschap Surrey. Berezovski zou depressief zijn geweest.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht met Maarten Hach. Ja, goede nacht. Het is uh, uh, tijd om te gaan praten en luisteren naar uh, de matthäus Passion. En nou had ik allemaal hele mooie teksten klaar liggen om uh, heel mooi uh, te introduceren. Naar, in de richting van Govertjan Bach. Want die zou hier vannacht, vannacht mijn, uh, mijn gast zijn. Hij is uh, kenner van de Matthäus Passion, van, sowieso van het werk van Bach. Hij is onder andere samenstellen van het programma Geen Dag zonder Bach op de concertzender. En uh, op die zender gisteren net, uh, oh, geloof ik, uh, de laatste uh, werken van, uh, van de Matthäus behandeld. Dus uh, hij zit er nog helemaal in. Hij zou hier heel mooie dingen kunnen vertellen over de Matthäus. Maar uh, hij is er nog niet. En hij neemt het ook niet op. Dus ik, uh, ik begin het bange vermoeden te krijgen... Dat, uh, dat de wekkere het niet heeft gedaan of zo. Of dat hij uh, er doorheen heeft geslapen. Nou ja, goed, dat, dat hindert op zich niet. Want u bent er wel, de luisteraar. En we hebben een heleboel mooie muziek klaarstaan. Dus uh, we komen deze nacht wel door. Maakt u zich geen zorgen. En het wordt allemaal prachtig. En we hebben Jan-Willem de Vriend wel straks. En, uh, en we hebben nog veel meer. Dus, dus dat, gaat, dat gaat helemaal goed komen. Um, wat zullen we doen? Waar gaan we mee beginnen? Nou, la laten we gewoon beginnen met, uh, met die Matthäus zelf. Want, uh, uh, ja, let, let the music do the talking, zeg maar. En, uh, nou ja, als ik als als Go Jan hier was geweest, dan waren we begonnen met het begin. Dus laten we dat nu ook gewoon maar doen. Matthäus Passio. Uh, Laat ik het la la la la zo doen. Ik, ik doe nu alvast wel een oproep. U, uh, u mag erover meepraten. Uh, want ik ben heel erg benieuwd naar wat eigenlijk uw eigen hoogtepunt is... van de Matthäus Passion, wat u zelf het mooiste uh, stuk vindt. Of he, heeft u een hele mooie herinnering aan een bepaalde uitvoering? Uh, wat, wat doet het u? Hoe raakt de Matthäus Passion u eigenlijk? En waarom is het toch zo dat uh, dat werk van Bach... iedereen, gelovig, ongelovig, nou ja, bijna iedereen uh, iets doet... dat bijna iedereen daar iets mee heeft, vooral hier in Nederland, overigens... heb ik me laten vertellen... Goed, daarover kunt u bellen 0800 1121. Maar we gaan eerst dus luisteren. Uh, ga er even lekker voor zitten. Zeven minuten lang is de opening van de Matthäus. In deze uitvoering uh, van het Collegium Vocale Gent. onder leiding van dirigent Philippe Herrewegen. Komt Eertuchter helft meer klagen. tuchter Helft meer Klagen, het, opening, uh, het openingskoraal van de Matthäus Passion. Daarover gaan we het de komende twee uur hebben, want het is, uh, het is bijna Pasen. Komend weekend is het alweer zover. Vrijdag, Goede Vrijdag. En dus staand, uh, staan deze, uh, deze week allerlei uitvoeringen van de Matthäus uh, op het programma. En het is even schakelen wat we doen in deze nacht, want eigenlijk had ik gepland om nu uh, uitgebreid over de Matthäus te uh, spreken over, uh, uh, met Govert-Jan Bach. Maar die is er niet. Dus we, we, ik ga even iets anders doen. Ik uh, heb, gisterenmiddag, heb ik al gesproken met dirigent uh, Jan-Willem de Vriend, die, uh, die dirigeert de Matthäus uh, regelmatig, heeft het eigenlijk al heel vaak gedaan zelfs. Uh, bijvoorbeeld um, uh, komende vrijdag, zaterdag, moet ik, het, ik moet ik goed zeggen... gaat hij hem ook dirigeren uh, met het Residentie Orkest in Den Haag. En um, ik vroeg hem, uh, moet ik even uh, kijken... De, Matthijs, jij weet een vriend, dat, dat is het goede bestand. Ja, even even communiceren met de technicus. Um, ik vroeg hem, Jo de Vriend... Uh, hoe vaak hij eigenlijk die, die uh, Matthijs Passion al heeft gedirigeerd. En hij zei daarop het volgende. Tje, uh, dat is een uh, goede vraag. Ik zou het eigenlijk niet eens uh, weten. Ik moet wel zeggen dat ik probeer... het niet te vaak te doen. Dus ik doe het expres ook wel eens een seizoen niet. En, uh, om mezelf fris te houden. Maar ik geloof dat ik inmiddels wel zo'n 17 naar 18 producties gedaan heb. En mensen gaat de productie ja 2, 3, soms 4. Het zijn ook tot 5 of 6 keer... Dus dan kan je ongeveer wel, ja, ik zou ergens rond de 100 zitten of zo. Rond de 100 keer de matthäus passie jongen, jongen. Ja. ja, ja. In, in hoeveel jaar tijd? 20 jaar tijd? Hoe lang ben je bezig? Uh, ik heb het eerst gedaan, toen was ik 28, dus dat is, dat is het, uh, 22, 22 jaar geleden. Ja, jongen, ja. ja. genoeg, is tijd voor jou dan, hè? Ja, ja. Dan kun je wel zeggen dat je het stuk van binnen en van buiten kent. Nee, dat is uiteraard wonderbaar. Dat Niet? Nou, nee, de Matthäus-persoon die blijft zo onwaarschijnlijk veel lagen aanspreken. Die blijkt zo ondergrondelijk. En die geeft iedere keer weer zoveel nieuwe informatie dat ook dit keer, uh, ik doe het deze week met het residentieorkest in Den Haag. En uh, dat je gaat er weer mee aan het werk en weer ontdek je nieuwe dingen. En weer denk je van, oh waarom heb ik vroeger toch zo gedaan? Het is toch eigenlijk anders bedoeld. Het moet toch zo. Nee. Ook het orkest, het residentieorkest, natuurlijk een orkest die enorme traditie heeft met het stuk. Je hoort het ineens van... Ah, dat zo doen Ja, misschien. Ja, ja. gelijk. Nooit. Dus dan, dan, dan gaat het weer door met die Matthäus-persoon. Het blijft echt maar verbazen. Het blijft maar boeien. Een, een doorgaande ontdekking, dat toch? Maar wat, wat is er nou zo mooi aan die Matthäus-persoon? Wat vind je nou het allermooiste eraan? Nou, ik denk dat het, dat het bijna alles bij elkaar brengt. Het zit hier prachtige muziek. Hè? Dat is even vooropgesteld. Dan de combinatie van de muziek en het woord. Hoe gewoon... Een, ...een smerts wordt uh, uitgebeeld, of, of hoe dat klinkt, uh, dan is het, het, het drama op zich, het verhaal... ...het, is bij, het, is, het, het was een kritiek op deze uh, persoon. het was Bach net overleden, ik meen, hij was zo'n jaar of twee dood. Toen werd het toch een keer uitgevoerd in het Leipzig en er was een mevrouw helemaal ontzet en kwaad geworden. En die zei van, het is op die opera die kiertje eindgevaren niet. Mm. Dus het is alsof de opera in de kerk is, is gekomen. En dat was niet goed. Schuldig. Ja, ja, want en, was... Maar zo heeft ook de Matthäus zo'n echt iets opengeacht. Dus dat... dat is in elk geval een kant die jou dus heel aanspreekt aan de Matthäus Passion. Um, ja. Maar wat is nou jouw, jouw mooiste herinnering aan al die... Uh, je hebt hem honderd keer uitgevoerd. Nou, dat zijn wel echt bepaalde momenten die je samen met het orkest en de solisten en het koor uh, mag uh, delen. Ik herinner me ook nog momenten waarbij uh, bijvoorbeeld Maarten Koningsberger uh, als bas zong en Ijoel Jezus zelfs zelfs Graden met een, een, zo'n intensiteit kon zingen... en zo'n prachtige macht over de muziek en de tekst... dat ik dat, dat je bijna ophoudt met dirigeren. Dat ik denk, ja. oh shit, ik moet wel zorgen dat ik aan het werk blijf. Want je gaat gewoon zelf luisteren... en je bent zelf helemaal verbaasd en ontroerd. Ja, ik wou zeggen, blijf je wel bij de les dan... maar dat is soms wel even lastig dan. Dat is dan even lastig, want je... je, je, je die muziek is zo overweldigend. Het is dan zo groot. Dat is echt, uh, ja, dat is echt heel ongelooflijk. Wat, wat ik nog afvroeg. Je hebt hem natuurlijk al honderd keer dan uitgevoerd. Maar kun je nog herinneren dat je hem voor het eerst hoorde? Hoe oud was je toen? Uh, ik, her ik herinner me dat uh, zeer zeker. Uh, ik, was, uh, ik moet een jaar of twaalf, dertien geweest zijn. En ik had een vriendje. En die had ouders. En die speelde in het Brabantorkest. En uh, ik wist dat ze het gingen spelen. Dus wij hebben heel veel georganiseerd. Dat ik naar Den Bost kon gaan... ...en daar de uitvoering heb gehoord. En ik weet dat ik na die uitvoering op het trappetje zat daar in de, in de, voor de kerk... ...en dat ik met hem daar zat en dat we helemaal sprakeloos waren. Dat we helemaal, helemaal, uh, nou, we waren helemaal vol. Dat was echt zoiets van, wat hebben wij nu meegemaakt? Wat was dat iets? Ik kan me dat, nog, dat moment dat ik daar op die trap zit, naar die kerk... ...en dat gevoel en dat ik daar met hem daar zat... Ja, dat is net alsof je de hele wereld aan kan, hè. Dus gewoon, alles is mooi en het, hmm. het, het leven maakt... Ja, ik weet niet, het maakt iets helemaal compleet, iets helemaal, iets helemaal af. Ik vond het geweldig. Maar normaal gesproken, ja. als ik kijk naar vandaag de dag, jaar of twaalf... dan luistert de jeugd toch wel andere muziek. Was dat toen ook niet zo? Uh, ik, ik geloof nog wel iets minder, want bijvoorbeeld... ik heb nog wel uh, muziekles gekend tot mijn elfde op school. Dat is nu gewoon helemaal verdwenen. Ik heb niet actieve uh, muzikale ouders gehad en die hielden wel van uh, muziek, maar... Um, ja, ik moest wel zelf te maken deze persoon een plaat kopen. Ik was al de eerste in huis die het zelf kocht. Okay. Um, maar ik kreeg ook wat ruimte voor om te kopen, zullen we zeggen. En ik werd ook niet uitgelachen dat ik hem kocht. Dus ze vonden het ook wel weer vond eigenlijk wel prima dat ik het allemaal deed. En ik kan me ik kan toch herinneren dat er ook bij mij in de klas uh, wel een. Uh, gepraat werd over muziek van Bach of iets dergelijks bij die uh, muzieklessen. En als ik het van mijn kinderen nu hoor, weten een heleboel kinderen niet eens de naam Bach uh, eigenlijk wat dat oh. is. Dus er is wel wat verschil. Ja, mooi was die tijd. Hé, hey, deze week, uh, Stille Week 2013, wat staat er voor jou op het programma? De Matthäus, neem ik aan deze week? Ja, in één keer goed. <laughs> ja, dat is, uh, dat is waar. De Matthäus en wel met het residentieorkest En... Uh, ja, die hebben een onwaarschijnlijke traditie, ook met de Matthäus-persoon. Die zijn de orkest die echt de, de meest uiteenlopende opvattingen vertolken... ieder jaar weer en daar dirigenten bij uh, uitnodigen. En uh, ik ben ontzettend vereerd en blij dat ik dat met hun mag doen dit jaar. Dus uh, dat is echt wel heel spannend. Wordt het uh, de mooiste? Uh, voor mij wel. Ja? Dat weet ik zeker. Ja, Hoge verwachtingen. Echt, echt, absoluut. Dat is echt, uh, op het moment dat je er staat uh, en je doet de Matthäus... Is het altijd de Matthäus. En, en ik vind ook altijd, als je er staat, dan denk je van, dit is de mooiste, of dit is de mooiste Aria, of dit is het mooiste ja. wat de evangelist ooit gezegd heeft. Uh, dat dat zoiets wonderbaars is zoiets wonderbaarigs altijd uit een stuk. Ja. Elke keer weer is het de mooiste. Absoluut. Ja, ja goed zo. Absoluut, ja. Zijn, zijn er nog kaarten? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat is, ik, zou ik ook niet is, weten. Zelfs, komt op het laatste moment er altijd nog wat kaarten, dus ik ga ja. het zeker even proberen. Nou, residentieorkest komende zaterdag in, in Den Haag. Den Haag. Ja. Goed zo. Jan Willem, hartstikke bedankt voor je verhaal. Dank je wel. Tot ziens. Jan Willem de Vriend was dat gistermiddag. Ja, dus die, die ziet uit naar zijn, uh, zijn uh, optreden komende zaterdag met het Residentie Orkest. En ik heb goed nieuws, want wie, uh, schetst mijn verbazing, zojuist komt binnen Govert Jan Bach. Present. Welkom in Dit is de Nacht. Ja, dank je wel. Gezellig dat je er bent. Mag ik je zeggen? Ja hoor. Goed zo. Dat hoort wel een beetje bij de Matthäus. Ik was helemaal verdwaald door een wegafsluiting. Dan ben je echt uh, in de nacht. Ja. Want het is ook uh, de muziek van de nacht, hè? de Matthäus show, Het eerste deel in ieder geval. Ja, ja. Is een, uh... Het speelt zich allemaal af in de nacht, natuurlijk. Ja, het He? eerste deel, ja. in de ja. GG Ja, ja. ja, ja. En, maar dat verdwalen in de nacht hoort er ook bij, bij dat gevoel? Nou, het was wel even heel Dat was wel een beetje crisis, ja. En dan, dan zie je ook helemaal niemand. God verlaten, hè? Ja, want ja. al die gebouwen verder zijn hier dicht. En dan, nou ja, waar moet je naartoe? Ja, ja. Dus het was even heel uh, existentieel. Pa paniek en zo. Nou, ook... Paniek, maar uh, ja, het lichaam zegt wel wat. Maar paniek <laughs> is een iets te groot woord. Ja, ja, laat het maar niet maar vergelijken. Maar wel verlaten. Wel, ja. wel van, zie ik nog een mens? Ja, ja, ja. Maar de los heeft mij gered, want daar zaten twee aardige mensen. Ja, ja. goed, heel goed. Nou, fijn dat je er bent. Ja. Uh, uh, Radiocollega ook, hè? Uh, want voor de concertzender ja. uh, werk je tegenwoordig. Zeker. Um, Geen dag zonder Bach. En um, in <kwijnt> dat programma heb je net gistermiddag de laatste delen van de Matthäus Passion besproken. Ja, we hebben in drie weken tijd uh, eigenlijk alle fragmenten van de Matthäus doorgenomen en ingeleid met wat commentaar en wat uitleg. En uh, dat hebben we in stukjes gedaan. En uh, gisteren was het uh, het laatste stuk, het uh, slotkoor. Ja, even, dan hebben we dat maar gehad, want de achternaam Bach met CH ja. Ja. Dat roept natuurlijk vragen op. Ja. Familie? Ja, familie. Dun, maar wel familie. Ja. Nou. ja. En, en, en hoe, hoe, hoe dun is dat dan? Nou, geen nazaat. Die zijn er ook niet, want Jan Sebastiaan is uitgestorven in naam. Hij heeft alleen uh, in de, vrouwen, de vrouwelijke lijn na zaten. Onder naam en Die wonen onder andere in Amerika en in Polen. Okay. Maar uh, ondanks zijn twintig kinderen is hij dus helemaal uitgestorven. He, ja. Dat kan dus. Wij deden uh, de voorvader feit of fietus. Dan zijn we ongeveer 1600 in Turingen. In een hele kleine dorpje, stadje Wegmaar. Daar komen wij dus vandaan. En uiteindelijk ook uh, de stamvader van Sebastiaan. Ja. Vijf, zes generaties later. En uh, deze feit of fietsers had één zoon die ging varen bij de VOC. Uh, er zijn meer dan 2 miljoen Duitsers geëmigreerd naar Nederland. Dat weten we vaak niet. Een paar ja. eeuwen tijd. Maar er was werk in Nederland hè, bij de VOC. En dus deze Bach, Johan Nicolaus, die. Uh, er zat niet in de muziek en er was ook geen tapijtwever zoals de andere bagger. Hij, uh, hij beproefde zijn geluk bij de VOC. Ja, ja. Een, een, een baggeraar misschien. Nou, dat <laughs> hele was gewoon... Dat, dat, nee, ik denk dat ze dat toen al niet deden. Maar dat was gewoon zijde naar de, naar de westen, naar de Oost. Ja, ja goed. De matthäus Passion. Een, een, een werk wat op onvergelijkbare hoogte staat, denk ik. Nou uh, uh, uh, ja, in elk geval het uh, uh, meest uitgevoerd, denk ik, in Nederland... Klopt dat? Ja, het wordt het meest uitgevoerd van, van, van, Bach? Van, van de wereld. Ja. Nee, of van... Van, van, van Bach? Ja, ik denk het wel. Al ja. komt het Aardig in de buurt. En er wordt toch wel heel veel andere muziek van Bach ook uitgevoerd. Ja. Ja. Maar als, als enkel stuk is dat wel het meest uitgevoerd. deze tijd kom je toch ja. wel op uh, kleine 200 uitvoeringen. Ja. En in vergelijking met het buitenland... is de Mattheus hier ook het meest, meest populair geloof ja, ik. Ja, enorm groot verschil. Nog populairder dan in Duitsland? Ja, veel populairder. Want in Duitsland hebben ze voor Goede Vrijdag de Parsifal van Wagner... Ah. En uh, daar gaan ze helemaal niet voor Bach. Oh. Er wordt wel veel Bach uitgevoerd, maar dat is niet hun, hun, hun goede weekmuziek. Maar is de, de Partijval, partijval is oh. toch iets heel anders. Ja, nou, het gaat ook over de uh, Goede Vrijdag, Karfreitag. Okay, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat is dus uh, de Duitse muziek voor, uh, voor deze week. Ja, juist. En ze zei: in allerlei festivals voeren ze in Duitsland wel de Matheus uit, maar dat kan ook wel eens in juli of augustus zijn, in Leipzig of uh, in Berlijn. Ja. ja. Ja. wij zijn heel, erg, zijn heel erg vast aan ook, uh, de uitvoeringen in deze tijd. Dus uh, tot, tot Pasen. Ja, ja, vooral in deze tijd is, ja. het, uh, is ja. het de Matthäus Passion uh, die de klok slaat. Um, wanneer was de eerste dag dat u de Matthäus Passion hoorde? Ja, ik was zeven. En het was zo'n frisse lenteochtend. Ergens in maart, op begin april, dat weet ik niet meer... En uh, het was zodanig zo, zo weer dat we gingen wandelen in de duinen. We woonden vlakbij bij het strand eigenlijk bij de duinen. En we reden wel met de auto naartoe, dat deden we dan toen nog. En uh, het was dus uh, palmzondag. En om twaalf uur, dan begon natuurlijk altijd, dat wist ik toen nog niet... de Matthäus van de Afro op uh, de radio uh, vanuit het Concertgebouw. Ik denk dat het met uh, Eduard van Bijnom was dat ik het reconstrueer, maar dat weet ik niet meer. Dat is na te zoeken. En we uh, kwamen aan terwijl het beginkoord is door uh, uit de, de speaker schalde. En uh, mijn uh, ouders en mijn boer die stapten uit om te gaan wandelen. En ik wou niet weg, want ik was helemaal als het ware in die uh, speaker gezogen, die uh, midden op het desport was. Dat was een hemelsblauwe auto en een soort van metallic. En ook die kleur van die speaker heb ik me nog Het was ook van wat hemelsblauw. Het was een bioek, Dus dat was een mooie auto. En ik kwam er niet uit. Ik, ze kregen me niet meer uit. Ik was helemaal ja, gehypnotiseerd door de muziek. Ja, ja. Ja. En, en dan zit je wel even. Nou, ja, goed, ik, dat is, ik ben daar niet gebleven. Dat heb ik ook niet volgehouden. Want ik snapte er natuurlijk helemaal niks van. Maar ik weet wel dat het begin... koor mij als kind dus enorm erin gezogen heeft. En een paar jaar daarna ben ik bij mijn moeder... de eerste keer, dat was zo'n een het concertgebouw... aan uh, de eerste uitvoering geweest tot de pauze. En nou, dan ging het verder. Ja, ja. Dus ik weet dat toch heel goed. Toen moest u naar bed? Ja, dat werd het toch te laat. Ja. En nou ja, daarna ben ik naar de hele uitvoering geweest. Maar dat weet ik al niet meer. Want de eerste keer met dat beginkoor om twaalf uur op zondag, dat weet ik heel goed, ja. ja. Nou, we hebben hem net al gedraaid. Ja. In de, de uitvoering van Filip Herrewegen ja. met Collegium vocalen. Gent? Ja, hij heeft er twee gemaakt. Ik denk dat het de eerste is, maar dat weet ik niet. Uh, dat weet ik ook niet helemaal nee. zeker. Ik heb hem hier eigenlijk niet meer liggen. We hebben hem ja. allemaal in het systeem uh, gezet. De, tweede, uh, mooi, de, mooi de eerste uit de jaren 80, de tweede uit 1999. Dus, uh, uh, nee, dan was het, is dit de tweede. De tweede, 1990. Ja, ja. ja. ja. Mooie uitvoering? Ik vind het een heel mooie uitvoering, ja. Het is heel gewijd en heel erg gedragen door de persoon ook van Philip Herbeeg. heel mooi, ja. Ja, zeker. Zullen we anders zo naar nog een ander stuk samen luisteren? Ja. Ik heb er een aantal klaarstaan. Wat zullen we doen? Het erbarmentje hebben klaarstaan, dat is natuurlijk heel bekend. Zullen we die doen? Ja, wat zijn de andere keuzes? Nou, dan moet ik even kijken is de keus niet heel reuze. Of ik zou hem vanuit de laptop nog moeten starten. Uh -huh. Maar even om, om ook de luisteraar er een beetje bij te betrekken. Hè? Want um, die Matthäus die trekt die volle zalen. Maar het is natuurlijk ergens uh, toch ook. Hè? Bach is toch wel uh, voor de, voor de fijnproever. Het is geen... Het is geen uh, we hebben nu die Matthäus Masterclass op televisie. Waarbij mm, ja. we dan uh, <coughs> uh, volkszangers uh, dat zien uh, zingen. Maar die trekken over het algemeen volle zalen. Ja. Kunt u eens uitleggen aan de gewone luisteraar die normaal gesproken zeg maar op een, op een, uh, naar een popconcert gaat of iets dergelijks? Wat, waarom moeten ze blijven luisteren? Waarom moeten ze zo meteen vooral ook meeluisteren naar die muziek van Bach? Nou ja, dat moet niks. Uh, ik denk dat het een, een proces is van gewedding. En uh, het is natuurlijk grappig dat die BN'ers zich daaraan wagen. Uh, dat is ook wel een beetje voor hun eigen eer. Maar toch doen ze het. En dat komt een beetje ik, door de uitstraling van het stuk. Uh, wat in Nederland eigenlijk een soort van cultuurmonument is geworden. Dat komt door zijn kwaliteit, dat kan ik later nog wel uitleggen. Maar ja, het is iets van, dat hoort erbij. Dat is van, van Nederland, dat hoort bij ons uh, Nederlands erfgoed eigenlijk. En dat, dat heeft een bepaalde uh, aantrekkingskracht. En bovendien, het is natuurlijk een drama, een tragedie. Je zou het ook een crimi zelfs kunnen noemen. Uh, het is iets spannends en dat trekt natuurlijk ook. En er zijn natuurlijk veel meer passioen van andere mensen uit die baroktijd. Die ook best mooi zijn en zo. Maar ze zijn niet zo geweldig goed als die van, van Bach. Ze zijn ook niet zo spannend. En de, die uitstraling die houdt mensen zitten over de, over de streep, denk ik. Ja. Je moet het niet vergelijken met, uh, met popconcerten. Dan moet je gewoon klassieke muziek tegenover popconcerten zetten. Welvallend ja. wel opvallend dat voor de... de de kracht van de kamermuziek, de kleine zaal is dat in Amsterdam. Die neemt af bij jongeren, maar de Matthäus-persoon neemt nog steeds toe bij jongeren. Okay. Er was vorige week donderdag een mezing Matthäus in het concertgebouw. Met Jan Wilber de vriend, heeft u misschien ook verteld net. En daar hoorde ik weer van dat er veel jonge mensen waren. Oké, okay, gaan we, gaan we komen straks over ja. te spreken over die amazing Matthieus. Ja. Ik denk, als we het nu toch over de masterclass hebben, daar ja. hebben we ook een fragment van. Laten oh, we daar uh, okay. uh, even naar luisteren. Moet ik even kijken. Um, ja, uh, Want die masterclass die is uh, vandaag dinsdag uh, ook weer op televisie. Oh, ja. En dan uh, krijgen de, de zangers en zangeressen krijgen geloof ik een. een, een een masterclass van Maarten van Koningsbrugge. Uh, Koningsbergen. Koningsbergen, Ko ja, ik zeg het verkeerd. Ja. Maarten Konings Koningsbergen. Een hele, hele goede bas, ja. Zeker. Maar hier horen we een, een uh, fragment uit de vorige aflevering. Laten we mm. even luisteren. Voor zanger Walter Kroes is de Matthäus Passion een geheel nieuwe ervaring. Vorige week koos hij ervoor om de aria Mijn mijnhertse Rijn te zingen. Vandaag heeft hij zijn eerste repetitie met coach Sigrid van der Linden. Het is voor een bas geschreven. Zullen we het eens proberen? De tekst is niet heel erg groot voor jou. Mag het is mijn hertzerijn? Ik wil Jezus zelfs begraven. Jezus. Jezus. Mag ja, het is mijn rein. Ik heb de hele nacht Sinds zijn enorme hit, ik heb de hele nacht liggen dromen, is Wolter Kroes synoniem voor feestende massa's. Nu waagt de meest geboekte artiest van Nederland zich aan Bach. Ik wil je zelfs bekrabben. Ik wil je zo zelfs bekrabben. Ben. Ja, wij kunnen zo lekker met een N weglaten. Die Duitsers doen dat wel. Ik wil. En dan ik ik, ik wil. Ja, nou ja. Herzen, Herzen. Het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes. Maar ja, Sigrid van der Linden, die is daar heel streng op. Ik ik al begonnen. Ja, dat was uh, Wolter Kroes. We hoorden even hoe, uh, hoe twee werelden botsen. Oh ja. Ik heb de hele nacht liggen dromen. En dan mag uh, het niet mijn hetze uh, rijn. En, en, en zo meer. Um, hoe luistert u daarnaar? Heeft, kent u het programma? Kijkt u ernaar? Nee, ik kijk, ik kijk heel weinig tv überhaupt. Okay. Ja. Maar, maar dat, dat zo'n uh, volkse zanger dan ja. zich waagt aan een Matthäus, wat, wat vindt u ervan? Ik vind hem allemaal prima. Die muziek kan het hebben. Bach is op alle manieren te bewerken. En, uh, met met uh, accordeon, met synthesizer, kan die muziek allemaal hebben. Als je het wilt hebben voor de fijne tekstervaring, ja, dan kan het misgaan. Maar dat stukje wat ik hoorde was op toon. Ik heb ja. zelf ook gezongen in de Aria, dus ik ken hem goed. Hij had een beetje moeite met het Duits, hè? Ja, ja, natuurlijk, maar dat hebben uh, grote zangers uit uh, Amerika en Engeland ook. Kersti Verre zong ook niet zo goed Duits. Nee. Maar het gaat natuurlijk om ja, wat, uh, welke emotie wordt er overgedragen. Ja. En wat dat betreft, wat ik, het klein stukje wat ik hoorde, dat was helemaal niet, uh, niet slecht. Ja. En de ja, maar... rijn ging een beetje, een beetje doorhalen, hè, een beetje vibreren. Ja, ja. Zo'n programma beoogt natuurlijk ook om die, die Matthäus uh, voor een groter publiek uh, bekend te maken. Uh, ja, dat of... is prima. Ja, belangrijk ook. Nou, het is heel goede muziek en het raakt. Het gaat over uh, grote menselijke thema's. En, en daar moeten we mee bezig zijn, anders uh, gaan we te veel voor vlakken. Dus noem, eens, vind... noem, noem die thema's eens. Wat, wa, nou, ja. Waarom gaat het over het even, leven van ons rij, vandaag? Uh, verraad, uh, verlogening, in de steek laten... Uh, onschuldig gevangen genomen worden, verhoord worden, gemarteld worden... en dan nog een keer onschuldig sterven in je eentje op een vreselijke manier. Ja. Ja, en dan moeders die er alleen doodgaan. Helemaal ook God verlaten. Het gevoel van, het is allemaal mislukt en daar ga ik dan. En dat is natuurlijk toch wel een soort van, uh, ja, een archetype, een oerbeeld... van mensen staan, we gaan uiteindelijk allemaal een beetje onschuldig dood. En dat vinden we heel niet eerlijk. We hebben ja. ons best gedaan, we hebben van alles, uh, uh, ja... In het leven neergezet waar we toch het gevoel hebben van we hebben ons ingezet. En dan ga je toch uiteindelijk, ja, moet je het bekopen met de dood. Ja. Dus dat is een oerthema wat in alle religies en van alle kunst overal terugkomt. Vanaf de eerste godtekeningen, vanaf het eerste muziekstukje wat ooit gespeeld is op een trommel of een, een fluit van een beentje, is dat waar mensen mee bezig zijn met die dood. Ja, ja. Dus naast dat het in zichzelf zo'n beetje het meest dramatische verhaal is wat je kan verzinnen, is het ook een verhaal wat voortdurend raakt aan het leven van ons allemaal? Nou, ik denk dat er wel meer dramatische verhalen zijn, ook in andere culturen, maar het is wel het drama van de westerse cultuur, hè? de passie van Jezus, wel een oerbeeld. Ja. Als je ziet hoeveel schilderijen daarover gemaakt zijn, en hoeveel schilderingen in kerken, dan kom je in de honderdduizenden. Ja. Honderdduizenden. Hè. Dus eigenlijk overal in Europa en ook natuurlijk in Zuid-Amerika en andere landen zie je dus die, die voorstelling van uh, die passie op allerlei manieren. En dus het is een enorm. Uh, het is het thema waarin mensen toch blijkbaar iets van de dood hebben uh, kunnen ophangen. En uh, het eerste teken van, van de menselijke geest. Uh, ...noemt men eigenlijk toch altijd dat er begraafplaatsen werden gemaakt... ...dat men een soort de ordening aanbracht in, in de dood. Dus het thema van de dood is, staat aan de wieg van ons ja, menswording. Homo sapiens sapiens. Dat begint ja. daar. En Matthäus pakt dat weer helemaal op. Oké. Okay. Uh, laten we even luisteren naar een stukje. Ja. U heeft zelf ook een cd meegenomen, zie ja. ik. Dus we kunnen eigenlijk alles draaien wat we willen... Maar doe wel, maar even het Ik ben benieuwd wat je hebt. Toch maar het er ja, doe maar. Ja. van Philippe Herrewegen? Oh gaan, ja, zeker. Okay, nou, gaan Dat is we, die, betalde gaan we ja, Dat is natuurlijk ook een, een, misschien wel de meest bekende melodie ja. van de Matthäus. Uh, en dus een, een goede instap voor wie er nog niet zo goed is uh, op de hoogte is van de Matthäus. Dus ik zou zeggen aan u thuis, um, ga er eens even lekker voor zitten. U kunt trouwens ook bellen en meepraten over de Matthäus. Wat is uw... Uh, mooiste deel van Matthäus? Welke mooie herinnering heeft u aan een uitvoering? Hoort u het misschien nu voor het eerst en hoe raakt het u dan? Uh, u kunt bellen met al uw verhalen over de Matthäus Passion en alles wat daar omheen hangt. Maar laten we nu eerst gaan luisteren. Hier is uh, Erbarmdie uh, van, uh, van Johan Sebastian Bach in de uitvoering, dus van Filip Herwegen met het Collegium Vocale Gent. Ja, dat was het erbarme die govert Bach ja. bij ons te gast in Dit is een Nacht genoten. Ja, genoten. Het is, het is, eigenlijk, het is opera, hè, dit. Ja. Het komt ook rechtstreeks uit de opera, eigenlijk. Ja. He, dus een van de invloeden van Bach was uh, de dans, de concerten en vooral de opera als het om de arias ging. Ja. Dus het is eigenlijk een uh, prachtige opera. Ja. Uh, een paar jaar, uh, even daarna heb je Verdi. En dit is eigenlijk al het voorland. En het gaat over menselijke smart. Iemand die, die wanhopig smeekt om vergeven te worden. Want hij kan niet verder. Want hij heeft zijn beste vriend verraaien. Ja, Petrus. Die, Petrus is ja. zijn beste vriend verraaien. En, en dan is het de alt die dat zingt. Hè? Er zijn eigenlijk van Petrus vandaan. Maar van, Als ik dat nou zou doen. Wanneer heb ik mijn leven nou mensen verraaien. Waardoor ze nu in ellende komen. Wie kan me dan nog vergeven? En hij zegt dan hij nee, zei, het is zelf het, die altijd, die zegt: kijk naar nou mijn tranen, mijn vroeging is echt... het is niet zomaar, sorry, pardon reeds... maar kijk naar nou mijn tranen, schauwe mijn Tzere... Tzere is de oud uh, duits voor, uh, voor tranen... ik heb echt spijt, ik heb echt berouw. vergeef me. Alsjeblieft, Erbarmen die in het Griekse keren in leesland. dan. Ja, ja. Zijn we weer terug in de kerk. Ja. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat Bach voortdurend doet. Hè. Hij laat het evangelie horen, uh, er is een verteller, uh, Jezus uh, wordt gezongen door iemand, Petrus wordt gezongen door een ander enzovoorts. Uh, en, en tussendoor uh, zijn er de koren die erop reageren. Uh, en deze aria's. Waarom... Uh, kor Koraden reageren op, ja. Precies, ja, ja. Ja, ja. waarin eigenlijk het, wordt het voortdurend persoonlijk wordt gemaakt. Dus inderdaad wat u zegt, uh, stel je ervoor dat ik... Ja. Zo, heb ik wel eens verraden? En, en ja. Hoe schuldig ben ik eigenlijk? En, ja. en, en, nou, ja, en, en wat maak ik dan door? Want ik wil vergeven worden als kan ik niet verder He? Dat was eigenlijk het wanhopige gevoel van wat hier gezongen wordt. Dan zijn we eigenlijk bij Petrus al weg. We ja. zijn bij ons. Ben ik eenmaal zoals Shahide. Shahul mineteren. Dus we zijn van allang bij Petrus vandaan. Dat ja. was de aanleiding. Net als je naar een schilderij kijkt, wat je raakt, dat je hey, dat doet me iets. Wat, oh, daar heb ik iets mee. Hè? Dat is eigenlijk dezelfde ervaring. Zo barok, hè? We gaan even naar een beller. Hans ja. Ja. uit Arnhem. Hans. Hans uit Arnhem. Kom dan maar in. Ja hoor, ben ik bij jou. Ja. ik um, Jij hebt ook mee zitten luisteren naar uh, het Air hoe, uh, hoe komt die bij jou binnen? Nou, dat heb ik net, uh, aan je verteld. Ik ben een uh, perfectionist. En ik wil al de muziekoktaven graag alles tot zijn recht laten komen. Ja. En de, wat deze passion geeft, dat mij de mogelijkheid om ontzettend te genieten van de muziekoktaven. Het is van hoofd tot vaag. En dat vind ik uh, imponerend. Ja, en... en dan is natuurlijk het verhaal wat erachter zit, dat is algemeen bekend. Uh, maar het is elke keer de, de, de, de actie hè, tussen de, de, de, de zangers, uh, slagwerk en alles wat erbij hoort ja dat komt uh, geweldig tot zijn uiting als je de mensen daar een beetje uh, voor gaat zetten. Ja, want ja. Je, je, je, uh, jij zit daar voor een prachtige installatie, geloof ik, hè, vertelde je? Uh, waarin dat, ja. dat geluid ook helemaal tot zijn recht komt. Nou, dat is ook wat ik daar tegen zei. Kijk, ik wil een, een viool horen. Als een VO en niet als een krassende papegaai. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld, Maar uh, na, naar welke. Uh, uh, uh, je hoorde nu Filip Herrewegen, uh, de, de dirigent. Het Collegium Vocale Gent. Uh, wat is jouw eigen favoriete uitvoering? Want dat luister, dan lijkt mij ook heel nauw. Hè? Als je zo'n goede installatie hebt, hoor je alles. Nou, dat uh, zei ik tegen u. Ik luister eventueel via de uh, radio. hier, de klassieke zender van de publiek omroep. Ja. Maar ik heb ook heel veel Duitse zenders. En die zenden ook uh, uit. En ik heb dan de HTV, de HTV, plus de restaurantgeluid. Dus geluid. Ja, wordt voor het ja, uitgezonden. Maar dat is allemaal de maar techniek. techniek. Het, het gaat maar nu even ja. om de uitvoering. Welke, uh, welke uitvoering geniet je het meeste van? Nou, dat maakt me niks uit. Ik dat maakt je niet uit? Okay. Nee, ja. het gaat erom de, de stemmen, de mensen die daar zingen op dat moment. Ja. En dat komt echt tot zijn recht. En dat is geweldig, wat die mensen voor over hebben... Oh. Ja. Juist, dat is een soort uh, Mattheüs. Geloof het ja, kon, kon, even jou, beste Hans, kon je nog horen wat voor uh, stem dit was? Als u een goede installatie heeft? Wat verstanden dan? Ja, was het een, een jonge, meneer, een mevrouw, een oudere? Ja, dat lijkt me een beetje een oud, een, een uh, sopraan. Dus, uh, dat, uh, dat had ik een beetje een val uh, in de gaten. Maar dit is dus allemaal de octaven die geen ge keer ge maar tot zijn recht komen. Ja. Mm -hmm. Het is, is sopraan of een alt of een bariton. Het was een alt, maar gezongen dus door een man. Een, een, een ja. Andreas Schol, die ook heel graag pop zingt. En dat ook heel graag goed kan doen. Die gewoon een zware stem heeft en dus met een bepaalde techniek, een oude techniek, dus hoog zingt ja. als een vrouw. Wat vroeger normaal was. Ja. ja. Nou, ik, ik, ik, ik kijk vaak via de televisie, gecombineerd ook. Dat is hier ook met de, de persoon die erachter staan. staat. Ja. Maar Hans, ik, ik, ik wil even uh, weg bij de techniek. Ik wil uh, ook van je weten. Want we hebben dan prachtige klanken gehoord. Die jij dan via jouw uh, installatie uh, op zijn allerbest hoort. Maar heb je ook geluisterd naar um, de inhoud? Vind je dat ook belangrijk? Wat we net bespraken met Gov Jan over de, dat erbarmen die. Spreekt dat je aan? Het ja, is gewoon het hele levensverhaal wat, wat, wat er afspeelt. En dan kun je zelf daarmee uh, voor jezelf. Hoe je ja. leven staat, wat, wat voor betekenis zelf, dan kun je er alles uithalen. Ja. wat, wat, wat hou ja, jij er voor jezelf komt, uit? Dat, dat, dat je zelf uh, met mensen in het beeld omgaat. En uh, ik hou van mensen. En ik vind elk mens vind ik uniek op deze wereld. Ja. En dat is ook weer het verhaal dat eruit speelt. Het verhaal uh, is niet zo dat al dit geloof in de kerk zit, maar gewoon van binnen. Wat, wat betekent voor de maatschappij? Wat doe je voor de maatschappij? En dat haal ik ook uit dat voor muziek. Kijk, een eerlijk ja. mens. Ja, wat is een eerlijk mens? Met iemand is een eerlijk mens deed komen en viel dat. Maar je probeert zinvol te zijn voor deze maatschappij. En daardoor heeft ook de dynamiek die erachter zit met deze soort muziek. dat draai je ook zelf uit. Ja, maar het, het, gaat, het gaat over een, een, een onschuldig veroordeelde natuurlijk, Jezus. Wat, ja. wat, uh, iemand die, die leidt, iemand die zelfs uiteindelijk sterft. Hè, dat, wat Govert-Jan er uh, dus straks al zei, wij gaan uiteindelijk allemaal sterven. Misschien uh, zo, ja. uit, onschuldig. Oh. Um, uh, hoe, hoe verhoud jij je tot dit verhaal dan? Nou, ik vind het gewoon zoals die man uh, of die persoon, uh, wat, wat uh, als Jezus, uh, gehad om uh, de, de wereld te verbeteren en daar uh, zijn eigen leven voor heeft gegeven. Maar het is gewoon triest dat het verhaal bij een hoop mensen in de wereld niet duidelijk uh, tot uitvoer komt. Want daardoor hebben we heel veel criminaliteit, uh, doodslagen en gaan zomaar door. Iedereen zou dit en, verhaal en dat... moeten horen en dan zijn we uh, een hoop criminele armer, denk jij? Nou ja, goed, het kan een, een, een, een keuze zijn, maar ik weet niet of uh, je moet, ik denk ook dat je tot een bepaald niveau mens wordt, die een bepaalde uh, uh, opleiding aan me gaat, thuis proberen me vaak mee gekregen. Kijk, ik heb ook mensen die komen uit een volksbuurt, ik eerst tegen, maar die al van Valsbouwen. Nou, die kan ook een mooie verhaal ja. vertellen. He, muziek is universeel, he. dat ja. vind je mooi. He, maar klassiek muziek, dat blijft over duizend jaren bij wijze van spreken nog uh, aanvaardbaar. Ja. Uh, hoe hoe, hoe vond je het dan over... net, om, uh, hoe voel je het, Hans, net om Walter Kroes dan uh, uh, te horen zingen? Nou, op zijn manier je maakt het deel uit. Ja. Maar het is niet mijn keuze. Ja, het okay. is van, je, je luistert uh, liever dan uit daar echte kwaliteit daar komt in staat. Ja, ja. Ik vraag zo. over het luidsprekers van 5000 euro per stuk. Ja, daar wil je kwaliteit op hebben. Wel. Hans, ik, nou, uh, ik, wil ik, je, he? ik wil je bedanken voor je reactie. Nou, en, en ik zou zeggen, blijf, uh, is... blijf bij ons en blijf genieten van die prachtige muziek. Want we laten we nog wel, wel meer je, horen. Nou, dat is prachtig van de EO. Dat je daar voldoende uitstellingen uh, hebt en ook respondeert. Daar zijn maar we voor, he? He? Dan, uh, Ja, ik, Goed voel zo. Uh, ik blijf luisteren. Hans, Hoi. Hans was dat uit Arnhem. Um, ja, uh, de, de, de kwaliteit van uitvoeringen, die luistert natuurlijk nou als je mm. zo'n mooie uh, uitzending hebt. We hebben net naar Philip Herrewegen uh, geluisterd. Ja, ze zijn al dirigenten, hè? Die ja, ja, ja. ja. Doet, ja, ja die doen niet zoveel. Maar goed, dat, dat is, bij, bij popmuziek is dat simpel. Je noemt gewoon een bandnaam. Bij, een, bij klassieke muziek moet je dan, geloof ik, een, een hele ritsnaam maken. Nou, ik denk noemen. dat het heel belangrijk is. Andrea Scholl, die ja, hier zingt. Ja, dat, die is, dat, dat is degene ja. die dat echt draagt. Hè? Ja. Dat is heel leuk dat het grappig... dat is ook iemand die dus pop, popliedjes zingt. Neemt hij ja. zelf ook op thuis en zo. Ja. Ja, dat is heel grappig. Dus die verbindt die twee werelden ook. Ja. Mooi, ja. ja. Um, u heeft zelf ook een cd meegenomen. ja. En welke is dat? Ja, dat is een van de meest recente uitvoeringen... van uh, mensen uit uh, Schotland. Het Dunedin Concert ondanks van John Butt, John Butt is een beetje de, de Schotse Tom Koopman. Een goede clavicinist, organist. En die zegt van, ja die Matthäus moet je helemaal van binnenuit uh, benaderen. En eigenlijk ook uh, het danskarakter onderstrepen. En je moet niet zo'n groot log koor hebben. Je moet een, een koor hebben wat klein is. En dat is ook overeenkomstig hoe het in de tijd van Bach ging. Want die had eigenlijk maar heel weinig goede zangers. Dus hij kon geen grote koren krijgen. Hij wou ze wel. Hij wou eigenlijk wel drie personen per, uh, per stemsoort. sopraan, Alt, Tenor, Bas. Maar dat lukte vaak niet, omdat die gewoon een te moeilijke partij hadden. Dat konden ja. die jongetjes niet. Het waren allemaal jongetjes die, uh, die uh, hoge partijen zongen. En wat, wat oudere jongens die al de baard in de keel hadden. En uh, als je dus zo'n uh, Matthäus-persoon met minder uh, Grote groep zinkt, dan wordt uh, de verstaanbaarheid is een stuk groter. Hè? Dus die wint daarbij. En die verstaanbaarheid is heel belangrijk voor, bij deze. zo'n passie. Je moet allemaal kunnen verstaan. Hè, ja, want Bach, Bach wil een verhaal vertellen. Uh, zeker. Bach wil mensen uh, uh, ja. raken, uh, ja. overtuigen. Ja. ja. Welk stuk heb je uitgekozen om te laten zien? Ja, dat is een beetje de tegenhanger van het erbarmen dieg. De erbarmen is zeg maar het, het, het, het zwaarste moment in, in menselijk bestaan dat je dus. Iemand, je beste vriend, je meester, je, je leraar hebt verraden aan, nou, zeg maar aan, de, aan de SS, aan de KGB, noem het maar zo. En die staat daar en dat gaat mis. En je staat in een hoekje. En dan, uh, nou, dan denk je, hé, hey, zeggen ze, jij hoort er ook bij, bij die man? Nee, hoor ik niet. Nou, dan gaat hij hem drie keer uh, verraden. Dat is heel dramatisch natuurlijk hoe dat allemaal uh, is vastgelegd. En dan, dan, dan is het gebeurd en dan zeg je... oh god, ik heb het gedaan en dan kan hij nergens aan toe. Hè? Nou, dat gevoel, dat transporteert Bach naar ons toe. Hè? Ja. Dat, wanneer wij dat meemaken in ons leven en iemand verraden... Maar op een ander niveau, veel op een heel hoog etherisch niveau... meer hemels, komt heel snel daarna een aria voor Sopraan. Aus Liebe, Wielman Harden en Sterben. Uh, en het knappe is van die aria... dat hij eigenlijk als het ware in de lucht zweeft. Die komt letterlijk haast uit de hemel. Zo'n Hoog Sopraan, dat was dus vroeger een jongetje... die dat heel goed kon zingen, denk ik. En je wordt alleen maar begeleid door drie instrumenten. Een, een, een dwarsfluit, een houten dwarsfluit. En twee hobo's. Hobo die Katia, dat zijn jachthobo's. met een heel naar geluid. Je noemt dat de doodshobo's. De hobo's van, van Golkota. En die maken een, een naarstotend geluid. Pop, pop, pop. Alsof de adem stokt. En daartussenin hoor je dan de fluit. Als het ware uit de hemel neerdalen met een prachtige gedragen melodie en dan zingt die sopraan heel erg hemels, als een, als een engel. En uh, geflankeerd is die hele hemelsmuziek... door een, een wraakkoor, last in kreuzeken... dus de, de massa die, die wil bloed zien, die wil dat die Jezus gekruisigd wordt... want die heeft uh, gezegd dat hij de Messias is, dat mag niet. En dan... Ze zegt, Pilatus, de Romeinse landvoogd... Zeg maar, wat heeft hij daarvan kwaad gedaan, van Ubos-Kataan? En dan ze zegt, springt hij door het praatje, hij heeft helemaal geen kwaad gedaan... hij heeft mensen genezen, hij heeft mensen doen zien... hij heeft lammen laten lopen, en verder heeft hij niks kwaad gedaan. En dan komt de aria, uit liefde wil hij sterven. En dan, daarna is die aria klaar... dan komt ineens weer dat er eroverheen, een toon hoger... nog groter effect. Dat is Bach, dat is barok. Laten we luisteren ja. naar uh, Ausliebe. Thank Helaas gaan we het net niet te redden voor de klok van vier. Dus we moeten hem afronden. We hebben geluisterd naar Gauvet Jan, 10 seconden. Ja, de Susan Hamilton, soprano, die zong uh, met de Dune in den consort... van uh, John Butt, dus deze Aria aus Liebe. Oké, okay, we gaan naar het nieuws van vier uur... en daarna zijn we terug met de batese Passion.